Dikter Hark met het NOS-journaal. Unilever heeft het afgelopen half jaar een winst geboekt van 2,4 miljard euro. 9% meer dan in dezelfde periode van het vorig jaar. In gebieden met opkomende markten zoals Azië, Afrika en Latijns-Amerika... was een verdubbeling te zien van de afzet van producten. De omzet van het voedings- en wasmiddelenconcern steeg met 4% tot bijna 23 miljard euro. Ook Bank en verzekeraar ING maakte in het tweede kwartaal winst 1,5 miljard euro. Bijna 25% meer dan in het tweede kwartaal van 2010. De ING spreekt van een heel goed kwartaal voor de bank en voor de verzekeringstak. Het bedrijf heeft 310 miljoen euro moeten afschrijven op Griekse schulden. Opnieuw is een belangrijke Afghaanse functionaris omgekomen bij een bomaanslag. In Kunduz kwam een medewerker van de geheime dienst om het leven toen een bom in zijn auto ontplofte. Bij de aanslag raakten ook drie burgers gewond. In Kunduz zijn Nederlanders actief bij de training van politiemensen. De vn Veiligheidsraad is het niet eens geworden over sancties tegen Syrië. De 15 leden werden het alleen eens over een verklaring waarin het bewind van president Assad wordt veroordeeld voor het geweld tegen demonstranten. Gisteren reden tanks en panservoertuigen het centrum van de stad Hama in. Daarbij zouden tientallen burgers zijn omgekomen.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 Het weer op veel plaatsen zon, later bewolkt en tegen de avondregen... ...temperatuur 21 graden aan zee en een graad of 26 hier en daar in het binnenland. Morgen af en toe zon en droog, in het weekend opnieuw buien en iets lagere temperaturen. Dit was het en een... ...de zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Vianen, 4 kilometer bij de werkzaamheden. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen met knoop het Raasdorp, 2 kilometer...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 Zandvoort een zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Oh Ik yes, I'm the greatest.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 En natuurlijk wel. Als je, de, je ziet dat gewoon uh, is het doodnormaal normaal dat als iemand zijn laatste trek in de gooit hem op de ja. grond, gaat een keer op staan en wandelt gewoon verder ja. door. Zit, eigenlijk zit het dus door. Is het dus door? Er is ook een tijd geweest dat iedereen zei van je kan een klokhuis kan je zomaar weggooien op straat, Want de vogels. De vogels dat wel op. En dat is, die gedachte is ook veranderd. Ja. Ik bedoel, dat is dan nog steeds wel zo, maar dat, dat, uh, dat uh, uh, is nog niet de reden om die iets dan op straat te gooien. Nou, dan kan je alles op straat gooien. Natuurlijk. Precies. Die, die asbak, die wordt nu door uh, Nederlands Schoon gefinancierd, heb ik begrepen. Staat er ook op. Het zou natuurlijk een heel leuk uh, item zijn om reclame op te maken. Dat gebeurt ook steeds vaker, steeds meer. Steeds meer uh, gebieden doet gezamenlijke horeca dat. Of een horeca ondernemer of uh, een strandvereniging, of nou voor zin, maar uh, voetbal, uh, sportclubs soms is het nog een beetje een beetje discutabel, bij wijze van spreken een sportclubs, daar vind je ook peuken of je dat wil of niet maar roken en sporten is dan iets wat niet, wat niet in één lijn ligt dat ben ik met je eens, maar er zijn natuurlijk zat recreatieve uh, sporters, die na hun gedane sport even een sigaretje ja, willen roken dus laat ik zeggen, in alle geledingen hebben we het ja. en, en er zijn steeds meer uh,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 Krasbakjes niet. Nou, maar misschien iets anders? Uh, schoonmaakteam. Wij haken uh, aan bij alles wat er uh, aan bijdraagt. Dat we gezamenlijk, en dan we, dat is dan de gemeente en de, de inwoner, de toeristen, de gebruiker van de openbare ruimte. Dat die samen het besef krijgen dat die openbare ruimte schoongehouden moet zijn. Nou, wat, uh, dus dit verhaal, er is... Uh, van de week hebben we iets gekregen, dat wordt uh, van de week ook op de website gezet. Uh, elk jaar is de verkiezing van het schoonste strand van Nederland. Daar wou ik het ook even met jou over. Ja, nou je vraagt wat er komt. Is dat... Nou ja, prima, want ja. Ik, ik zie dat nu hier. En uh, ik, ja. uh, ik ben er vorig jaar bij geweest bij uh, een, een evenement hier van ze kiezen namelijk ook de beste strandend.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 Ik weet niet hoeveel jullie daarin gaan. Zal je met, mij, met een, een, een strandteam de mensen moeten aanspreken van, u, hé, hey, u rookt ook. Ja, alsjeblieft. Dat, hebben we, dat gaan we ook doen. Ja? Alleen, dat is niet, niet morgen. Nee, maar we, is... Hebben, we hebben nu twee achter elkaar mensen aangesproken hmm. door ze een zakje uit te reiken. Een afvalzakje. Ja. En dat is, het een op één uit te reiken is gewoon het beste. En ja. de reacties daarop? Die zijn over het algemeen voor 99% geweldig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 de grotere van een stoeptegel, oké, okay. de roze daar kun je, je peuk ingooien, de raadhuisplein, kan ik me dat voorstellen ja, op dat die bankjes niet ja. te vaak, en dus nu bij een soort bij wijze van proefgrond te kijken hoe dat, wij zijn ook een soort pilot achter met dit verhaal met samen Nijmegen, ja. en bij de rotonde hebben we dat gedaan ja. en de, de bankjes de winkelcentrum Noord. Ja.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 Ja. Zandvoort loopt voorop in het schoonmaken met peuken. Nou, dat is nu wel. Ja. Ja. Nederland -Schoon heeft daarom ook, uh, laat ik zeggen, is wel aardig te melden. bij doen veel met Nederlandse schoon en mm -hmm. die vinden Zandvoort interessant. Omdat uh, zij vinden dat de gemeente Zandvoort daar uh, enthousiast in is en ook het vervolg monitort. Oké. Okay.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 er wordt druk geschreven door Don. Ja, ja, wat hij allemaal met die asbakjes kan doen. Peter, hartstikke bedankt voor je komst en de uitleg. En uh, ja, we zien het uh, met vertrouwen gemoed En uh, inderdaad, jullie kunnen allemaal kiezen op het schoonste strand ja. van Zandvoort. Ja. Ga naar uh, een en breng je stem uit. Ja. Ja. Ja. Of, ja, of in een iPod, dat kan ook nog als je het goed doet. Als je, je kan hem winnen. Dankjewel. Oké, okay, Peter, bedankt. Uh, we gaan straks verder praten met Tom en hoe je de salsahemel uh, bereikt. Eddie Cochran weet het hoe je dat in drie stappen doet. Three steps to heaven. Ik heb zelf nog een snelle decennium. Now there are three steps to heaven. Three three steps to to heaven. Steps to heaven. Just listen and you three will plainly see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 Yeah, that sure to seems like heaven to, heaven to me. The formula heaven. for heaven's to heaven is very simple. Just follow to the rules to and you will see. And as life travels on. Steps to heaven, steps one, two and three Step one, you find a girl who to love Step two, she falls, in love her with you Step three, you kiss and hug It sure steps seems like heaven, steps to heaven to me Just follow steps steps to heaven. Steps three one, to heaven. two, and three net voor danser uitgemaakt door meneer Don de Grebbe. Ja. Ja, dit is, dit is uh, jouw onderwerp. Alsjeblieft niet te veel uh, dat ik dans, maar dat andere mensen wel heel veel moeten dansen. Maar ik kom natuurlijk wel uh, in het dorp om te kijken naar het Salsa Festival 2011. Ja, dat Eén... ja, is met korte rokjes hè. Ja, dat is Daarom iets van jou hè, met de korte <laughs> rokjes. <laughs> Daar heb ik nog niet eens aan gedacht. Aarhus over goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Je hoort al een, <laughs> een boel gekraak hiernaast. Uh, Salsa festival is één van de vijf festivals. Ja. Is het twee? Vier. Vier. Vier, ja, vier festivals, vier, vijf, vijf podiums. Vijf podium. Zo is het, ja. ja. Het uh, eerste, uh, eerste festival was heel gezellig, maar wat rustiger omdat het weer uh, niet helemaal mee. Ja, we hadden uh, meer kortsluiting vanwege de regen uh, <laughs> ja. dan het uh, beetje droog weer waar we op gewacht hadden.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 Even kermis kijken. Ja, maar de, de wind staat goed, want je wordt van de kermis afgeblazen. <laughs> het dorp Dat is helemaal top. Ja, het wordt wel 20 minuten rustig, want je hebt wel als het een aantal mensen naar het vuurwerk gaan kijken. natuurlijk. Schak je dat in dat ze dat uh, maar later voor het is? Dat horen wij niet. <laughs> nee, het vuurwerk is al bij salsa, neem ik aan. Ja, dat hoop ik ook. Ton, we wens je heel veel plezier vanavond, want daar gaat het ook om. Uh, je ja, uh, ik, ik bent er al lang achter dat het heel veel werk is. Ja, nogmaals een oproep doen aan iedereen om te komen, want ja. het blijft niet thuis voor het weer. Want de zonneschijn komt van het podium af. Precies, noord, zuid, oost, west, kom naar het centrum lijkt me goed. Hartelijk dank voor deze mogelijkheid om en, dat en, hier te promoten. En misschien zijn we hier, zien we je nog terug voor Jess. Uh, ja, met... daar wil ik heel veel over vertellen. Maar dat ga je met de redactie bespreken. Ja, dat dan. komt goed. Komt helemaal goed, dankjewel. Oké. Okay. En wij gaan door met Julien Claire. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe. Ce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 En seule n'est qu'une tourterelle qui revient, t'y modèle, en rapportant le duvet qui t'êtons lit un beau matin, et ce fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle comme un petit Fait le choix sur ton chemin, qui résonne et c'est très bien, et ce n'est qu'une tourterelle, qui reviendra petit modelle, en rapportant le dube, et son lit un beau matin, et seul est une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grève, comme un petit radeau brêve sur l'océan.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 uh, bij elkaar waren we op een verjaarfeest en we hadden zo van wat zijn er toch vreselijk veel mensen alleen daar moeten we wat voor doen zodoende is dit uh, project gestart onder de naam Regiumaatje en we zijn nu een jaar mee bezig en we merken nu wel dat het begint te draaien bij ons in Noord-Holland we komen uit de gemeente Steenbroek en het, wordt, ja, het is nu al een uh, klein succes al.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 ja, kost je hoeft er niet 100%. voor te betalen. in dus is het Nederlands, alles is, gratis. Alles is goed, hè? Oh, dan nou komt het in Zandvoort er ook voor door. Ja, ik in Zandvoort okay. dat is dat begrepen. ook um, Nogmaals, regio. Uh, hoe, hoe regio is het? Want uh, gaat het uh, op een gegeven moment landelijk worden? Want ik kan me voorstellen ja. dat je in Limburg woont en je wil ook uh, met uh, mensen op zondagmorgen uh, bromfietsen of motorrijden, dat, dat je in, uh, ineens iemand ziet in uh,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 Ja, eigen adres plus 3. Idee marktplaats. Ja, okay. Idee marktplaats, maar met het nog makkelijker gemaakt. Ja. Heel simpel. Is er een speciale reden waarom jullie Zandvoort hebben uitgekozen om. Uh de rugbaarheid aan te geven? Uh, nou de, de reden is, het is, ja we willen Noord-Holland in, we zijn begonnen in Stedebroek zo ja. moet je het zien. Het ja. rechterland is enthousiast. Wat, wat, wat was Stedebroek vroeger? Het uh, is dus een nieuwe gemeente. Drie gemeentes, uh, drie dorpen. Die welke, tot nu, dorp, tot welke dorpen waren Dat waren de dorpen grote okay. Grotebroek en Lutjebroek. Dat is okay. samen steden geworden. Ja. Vandaar dat ook jullie in Horen heel erg actief zijn geweest. Ja, of, of nog zijn. Ja. Okay. Nou, ik wist het even niet meer wat Stedenbroek was. Moet je, je opletten. Nee, ja. Ja. Ja, ja. Huis, hoog in de klant gestaan. Nee. Uh, Oké. Okay. Uh, <laughs> maar goed. De topografie is natuurlijk niet één ieders ding, maar dat hoeft ook niet. Want we hebben het gewoon uh, over Stedenbroek en dat is uh, bovenin Noord-Holland rechtsaf ongeveer.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 Uh, ja, ik, we gaan er straks nog even over door. Want ik heb ineens weer over een bevraag, vraag Over de een kant, ja. Over de beetje ja. ja. nou, een Nou, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Restless dreams I walk through Narrow streets of cobblestone Near the halo We'll make it like I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People Fool said I do not know Silence like the cancer grow Hear my words that I'm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 Uh, op dat moment komt het bij de wethouder en die zegt dan van jongens, uh, de, de aard is al meestal voorbewerkt natuurlijk, maar die geeft zijn officieel zijn via ja, ja, Het moet, moet een besluit zijn natuurlijk. Ja, ja. Okay. Je, hoe lang ben je bezig eigenlijk met de uh, regio Making? Oh. Uh, een jaar zijn we nu bezig. Ja. En merk je daar een positieve uh, respons op? Ja. Zoals is nu leuk dat we ook bij verschillende evenementen ook al op de website staan. Van uh, wilt u hier graag in naartoe? Mm -hmm. je weet niet met wie? Klik hier.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 ja, ja. ...buddies, maatjes... ...voor mensen die, uh, die even een, een setje nodig mm -hmm. hebben... ...of die behoefte hebben aan ondersteuning. Met ja, ik denk even waar jullie nu zijn. Wij willen best wel... ...mensen hebben die geïnteresseerd zijn... ...in radio maken. Vrijwilligers. Is dat ook? Ja, die kun je abstract ja, op plaatsen. Op, op, op, probleem. Abs hobby, hobby ja. categorie 2. Hobby, well, hobby. hobby, ja, hobby, niet, hobby niet, interesse. De, uh, vrijwilligers. Ja. Dus dan kan je... Uh, ...zo zie je al, uh, ja... Ik plaats je niet onder regio maatje, moet ik eerlijk zeggen. Hebben. Nee, maar ik bedoel, als jij graag salsa wil dansen, kun je daar je op... Nou, ja. dan geef ik me dus op uh, via regio maatje, Ga ik iemand zoeken die met mij wil salsa dansen? Oh, ja. Ja. Een radio maken vind ik dan iets groter. Of zie ik dat verkeerd? Kan als... Dat is een hele ploeg. Het kan als een hobby beginnen. Ja. Ik, ik denk toch eventjes aan, aan onze technische dienst, waar al die mensen een gemeenschappelijk interesse hebben: de techniek.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 Hij zou dat ook fantastisch vinden waar jullie mee bezig zijn. Ja, we zijn nu met tien verschillende gemeenten toch bezig. Hè? Ja, ja, ja zo'n zo vlek wordt vanzelf wel groot ja, natuurlijk. Want ja, ja. Iemand van Zandvoort weet u wat van Bloemendaal. Iemand van Bloemendaal weet u wat van Auwe enzovoort enzovoort. Ja. Dat is wat we net zeiden. Ja. We, we, we worden ook gewoon heel groot. We gaan ja. nu echt nooit pakken en dan gaan we gewoon naar buiten. Maar ga je ook diep op de gemeente? Elke gemeente heeft bijna wel een soort infrastructuur voor Top. dit soort dienst. Top. Zandvoort ook. Ja. Ik denk even aan pluspunt in, in Zandvoort.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 Een Noord-Hollandse olievlek begint het te ja, ja, mooi eigenlijk. Nee, een maatjesvlek zou ik het niet doen. Ik zou het geen olievlek uh, doen. Dan krijg je alweer ja. milieubewegingen op je af. Ja, dit, is nou dit is nou de eerste keer dat er een vlek ontstaat die geen uh, bijwerking en positief, positief, positief. zou moet ja, zien. Ja, Zo moet je zien. <laughs> ja.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 Kan ook. kan ook. Mag van Roy. Roy, muziek. Ik wil u to want me.